staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Gea de Groot, Bernard Robben en Ben Lone. De techniek is in handen van Erik van Poppel. En we zijn er weer, na een stilte van zo'n, hoeveel, acht weken? Acht weken, we hebben de verschrikkelijke zomer achter de rug, toen zwegen wij maar. Nu zijn we er weer en we beginnen maar meteen met goed nieuws, namelijk Villa Sperbe wordt Villa Respect. Open het Golensbelang Belang mee, daar openen wij onze Godse kringen mee. Want we hebben als gasten Lianne en Bart van Huigenvoort. De nieuwe eigenaren van Villa Sperber, woord Villa Respect. We gaan daar dadelijk natuurlijk over praten. We hebben ook uitgenodigd Jacques Sperber, dat hangt niet samen met ons eerste onderwerp. Maar we gaan met hem over de jeugdzorg in Golen praten. Um, ja, misschien zijn er toch crossovers, dat weet ik niet, dat zien we dan nog wel. Uh, maar zoals altijd eerst uh, het rondje, wat was er nog meer in het nieuws? Nou, we hebben onze gasten gevraagd om daar ook over na te denken, wat, wat viel er op in het nieuws, in het Goorlisse nieuws? Bart? In het Goorlisse nieuws, uh, dat is heel, een heel lastige vraag. En het Goorlandse nieuws. Ik kan, nee, ik kan zo niks bedenken nee. wat. Uh, Je wat zit mij zo op vol van de villa dat, uh, dat. De laatste tijd heeft, uh, heeft mij dat alleen nog maar uh, bezig gehouden. Nee. Ja, nou, nou. Dan beginnen wij gewoon met iets. En als jullie nog wat binnenvalt, ja. dan spring er uh, gewoon in. Ja. Want iets wat mij opviel, uh, waar ik dus graag een wethouder bij gehad had, maar. Uh, Jacques Sperber is iets verlaat, maar dat wisten we al, maar die is op tijd voor zijn eigen onderwerp. Dat is de doorsteek vanaf het Oranjeplein. Een heel mystiek iets van wat moet de doorsteek worden. En mensen die al lang aan de Goorren wonen weten dat in de jaren 90 we ook een doorsteek hebben gehad die het niet geworden is. En ook deze doorsteek gaat het niet worden, als ik de krant mag geloven. Maar we gaan nog wel een onderzoek doen naar de afwikkeling van het verkeer. Daar zullen jullie waarschijnlijk ook mee te maken krijgen, want jullie willen gasten hebben die er kunnen komen. En ondertussen is dus ook de parkeergarage gratis geworden. Maar als je je auto zonder parkeerschijf neerzet, kost je dat nog steeds negentientjes. Klopt. Mm -hmm. En dan denk ik, waar is dat nou nog voor nodig? Toen die parkeergarage geld kostte, kan ik me voorstellen dat je een dwangmiddel wilt hebben om de mensen de parkeergarage in te jagen... toen de eerste twee uur daarvan gratis waren, maar daarna niet meer. Maar nu denk ik, wat is nog de zin van het hebben van een man... die helaas ook klappen heeft gekregen van een scooterrijder op de hovel... maar dat hij nu loopt te controleren of wij onze auto daar een tijdje neergezet hebben. Ik woon in het centrum en als ik bezoekers krijg... hebben jullie aan je parkeerschijf gedacht? Hmm. We zitten nu lekker koffie te drinken, maar je moet nu een rondje gaan rijden met je auto hoor. Doet ja. niemand, maar uh, formeel uh, moet dat. En anders gaat het geld kosten. Ja, ja op gehoordigste schaal is dat uh, min of meer panisch, hè? Het, ja. het parkeren en uh, de parkeerschijf. En als je maar niet vergeten bent. Ja. Het is erger dan... 100%, erg Londen, 100 een uh, pakkans. <laughs> ja, um, ja die, dat onderzoek. Ja, toch is dit wel een probleem, de afwikkeling van het verkeer in het uh, centrum. Hè? Mensen rijden inderdaad vast en weten niet hoe ze eruit moeten komen. Wel, Nee? Nee. Is er niet? Misschien dat dat drie keer gebeurd is. waar iemand met een grote mond in gezegd heeft. Van, oh, nu sta ik hier aan de verkeerde kant van het Oranjeplein. En ik wil daar komen. Kijk, winkeliers. Zoals de winkeliers zijn. Zeggen, wij hebben een probleem. Onze klanten kunnen niet met de auto de winkel inrijden. Gemeente, kun je daar wat aan doen? Ja, zo kun je van alles een probleem maken. Je kunt ook gewoon zeggen. Het goede is, qua infrastructuur, een beetje klein. Een in plein. het centrum. Mm -hmm. Dus wat je ook doet, er is altijd een probleem. Ja, ja, ja. Dus dat krijg je ook nooit opgelost. Mm -hmm. En er zijn tegenstrijdige belangen. Want ja. in dit geval is met die bewoners van de Prinsessenstraten... in de jaren negentig heel duidelijk afgesproken... dit is woongedeelte, daar gaan we geen verkeer meer in toelaten... en aan de kant van het Oranjeplein wordt dat afgesloten... en zo wordt de nieuwe inrichting van het Oranjeplein ook klaar. Ja goed, met deze vrolijke kijk... Uh... Waar jij het probleem? Dus weg. We hebben, jammer genoeg, geen nee, wethouder die dat, die dat tegen kan spreken. Ja. Dat dat onderzoek toch heel hard nodig is. Nee, ik dat zeg je, Elion? Voor, uh, voor mensen die niet bekend zijn in Goordelen, is het best wel moeilijk als je vanuit de Hovel komt, om dan weer uit het dorp te komen. Ja. ja. ja. ja Wij wonen even... zelf op de weg en dan gaan mensen naar de Hovel en dan willen ze daarna terug naar ons komen. En dan krijgen ze bijna niet voor elkaar. Hmm. Dus dat is dat ook geen rijrichting aangegeven? Je, ja, je moet helemaal over opkoven, hè? Ja. Ja, maar ja, maar dat ja. komt dus doordat de Tilburgseweg geen richtingsverkeer is. Ja, ja, ja. En de enige oplossing daarvoor uh, is het weer twee richtingsverkeer te maken. En als je dat niet wilt, dat kan ik me goed voorstellen, is alles wat je verder ook doet, pappen en nat houden. Want dan heb je dat probleem dat als je aan de verkeerde kant van, uh, uh, van de Tilburgse weg bent, dus zeg maar bij jullie uh, zitten, mm -hmm. dan kun je niet meer terug nee. en dan mm -hmm. moet je een heel land omrijden. Ja, en, en mensen die niet in, in Goerlen wonen, die niet bekend zijn, die, weten ook, die kennen ook Abkoven niet. En die kennen ook geen straten, dus die weten toch nee, niet dus Nee, ze is naartoe gestuurd nou, Dan, dan maakt de bewegwijzering wat beter. Ja. Lijkt me goedkoper dan een onderzoek waaruit komt dat de bewegwijzering beter moet worden. Ja. Dat is volgens mij nou ook geen rocket science om te verzinnen. Dat als dat een probleem is, dat mensen niet helemaal vinden waar ze moeten zijn. Nee, dan bordjes neerzetten ergens. Hm. Of misschien wel bordjes weghaalt omdat er te veel bordjes zijn. Goed genoeg gezegd hierover. Dus dat was de, de doorsteek die niet doorgaat. Gerard, had je nog meer? Nou, iets wat ik gewoon heel leuk vind. Ja. Wat ik niet verwacht had dat ik leuk zou vinden. De tuin op de hoek van de Kalverstraat. Mm -hmm. Dat wordt voor jullie ook heel leuk. Want jullie gaan erop uitkijken in, in feite. Mm -hmm. Dat denk ik petje af voor die groep die dat gedaan hebben. Als je nu ziet wat ze ervan gemaakt hebben. Ja. een ongelofelijke hoeveelheid werk eh, geweest. En nu gaan ze oogsten. En dan uh, volgend jaar gaat dan de bulldozer er doorheen, uh, omdat er nieuwbouw moet komen. Maar nee, dat duurt nog tien nee, jaar. Nee, dat weet ik. Dat duurt nog tien jaar. van spreken. Ja. Ja. Ja. Mm. Toch blijf ik het jammer vinden van het hele mooie pand dat daar stond. Dat het uh, gesloopt is eigenlijk voortijdig. Van dat... de familie Zwijkers uh, bedoel je, ja. die woning. Ja, ja. wat mij inziens niet echt uh, destijds noodzakelijk was. Nee. Nee. nee, maar dan zie je dus uh, het restaurant dat er zat, hebben ze weggejaagd. Ja. Heeft ongelooflijk kosten gemaakt, waar zijn ze naartoe gegaan. Helvoort, als ik me goed herinner. De avonden was dat, was ja. De avonden, Ja, ja. Nou, met ja. heel veel moeite hebben ze het daar een beetje overeind weten te houden. Dus die hebben tienduizenden euro's verspeeld en hadden gewoon kunnen blijven zitten de afgelopen tien jaar. Ja. Ja, Op een precies. prima plek, ja. tot er een andere noodzaak was in plaats van laten we maar gaan afbreken. Want dan forceren we dat er iets moet gaan gebeuren. Hmm. Ja, want dan zegt iedereen: ja, dat is toch wel heel lelijk, zo'n open hmm. plek in het dorp. En ja. Vaak duurden dingen erg lang, maar dit was uh, wat te snel dan. Ja. Voorbij. Is. Ja. ja, echt heel ja. erg. Goed, nog meer Gerard? Nee. Eens kijken, wat zou uh, mijn uh, nieuws zijn? Ik heb, uh, dat is uh, niet zozeer nieuws, maar meer een observatie. Afgelopen vrijdag uh, werd de jaarlijkse tentoonstelling van uh, Atelier 78 uh, geopend. Afgelopen weekend uh, was die tentoonstelling er, kon je er naartoe. Dat is inmiddels weer, weer afgelopen. Maar uh, bij de opening. Uh, dat is altijd een gezellige bijeenkomst met afwisseling van, van een uh, inhoudelijke toespraak... en, en uh, mensen die de dingen aan elkaar praten met optreden van uh, leerlingen van Factorium. Nou, uh, nou komt mijn observatie, daar werd dan een uh, beetje plekstatig allemaal verteld... dat het uh, zo goed was om, om die leerlingen podiumervaring te, te bieden... zo bij het optreden dan uh, voor, voor zo'n groep van uh, Atelier 78, uh, overwegend uh, oudere mensen... Maar uh, ja, het hilarische was die, uh, die podiumervaring. Je ziet die jonge mensen die stonden daar gewoon zichzelf te zijn op dat podium. En uh, geen enkele zenuwen, geen enkele, geen enkele bevangenheid. Uh, die, waren, die waren heerlijk vrij. En, en <laughs> ja, die podiumervaring die, die is al heel ruimschoots ruim aanwezig. Uh, zelfs uh, nog in grotere mate dan de oude rotten van het vak, die, die daar ook spraken. Uh, met uitzondering natuurlijk van, van Paul Cornelissen, die, uh, die is ook helemaal door, door de wol geverfd. Die, uh, die kan het ook, die heeft ook ruime podiumervaring. Uh, maar goed, dat, dat wilde ik eventjes uh, even kwijt. Heb jij intussen, Lianne, misschien nog iets bedacht van: nou, dat wil ik toch ook in toeteren of uh, laat je het uh, maar zitten? Nee, ik denk dat ik op het moment eigenlijk uh, niks meer weet. Goed. Wij zijn zoveel met ons eigen bezig ja, ja. geweest. Nou, dan gaan we naar, uh, naar, naar uh, jullie en naar uh, de Villa Respect. Um, ja, ik vond uh, inderdaad uh, dat dat wel goed nieuws. Als je uh, Goordense Belang leest en ook het Brabants Dagblad... ...waar, waar ook uh, aandacht is besteed aan het gebeuren... ...dan, dan uh, vind ik uh, daar uh, de, de uitspraak... Ik geloof dat ik het zelfs letterlijk kan, kan citeren. Wij gaan die villa teruggeven aan Goorlen. Ja. Ik dacht, ja, dat is mooi. Dank u wel voor het geschenk. Uh, zien jullie dat inderdaad zo of is dat een, uh, ja... Klinkt wel lekker. Klinkt. Nee, ik zie dat echt zo. Ja. Maar de villa teruggeven aan Goorlen, denk heel veel mensen zijn al jarenlang nieuwsgierig. En die lopen er langs en denken wat zal er achter de muren zijn. Mm -hmm. Nou, wel erg leuk dat het Brabants Dagblad dan net die foto van binnen erin zet. Ja. Waardoor je toch een glim kunt uh, krijgen van het pand. Maar ik wilde er eigenlijk meer mee van... Um, ja, iedereen moet daar uh, welkom zijn. En ik hoop dat we daar samen ook kunnen laten zien... Of dat wij kunnen laten zien hoe zorg eruit kan zien. Want dat is natuurlijk... Ik wil de villa door, teruggeven. Maar ook laten zien wat onze visie op zorg is. Mm -hmm. En ook dat wil ik ermee laten zien. En zorg is natuurlijk ook dat je je eigen erg veilig voelt op een plekje. En ik hoop dat mensen zich daar ook veilig gaan voelen. Ja. En dat kan natuurlijk alleen maar als je iets teruggeeft aan voeren. Ja, ja maar de eerste betekenis hier is uh, dat, je, dat je er gewoon binnen kunt komen. Ja. Want dat was natuurlijk nooit het geval. Je, je, je kwam daar niet binnen. Ik had, ik had zelfs helemaal geen beeld. Inderdaad was die foto van, van in het Brabants Dagblad ja, wel, wel een soort eerste inkijkje. Van hé, hey, dat ziet er toch wel mooi uit. Mm -hmm. ja, ja, het ziet er ook uh, erg mooi uit. Maar ook de villa teruggeven is natuurlijk ook van... Uh, um, kijk, ik moet daar nou uitleggen dat... Uh, Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Net had ik er mooie woorden voor en ik ben nu even stil. Um... Nou, heeft het ook te maken met het model dat jullie gaan hanteren met personeel? Want het is toch eigenlijk ook een soort uitvloeisel van het werk dat jullie al doen? Ik nee, nou. ik, ik weet al wat ik wou oh, zeggen. Okay. Ik, ik wil eigenlijk zeggen um, wat er vroeger heeft gespeeld. Hè, wat voor mensen er hebben gewoond en wie er daarna heeft gewoond. Om dat stukje ook terug te geven, een stukje uh, geschiedenis van de villa. Ik heb bijvoorbeeld uh, contact gehad met de uh, zoon van de mevrouw die daar geboren is en er tot de trouwen heeft gewoond. Om dat stukje weer terug te geven, hoe was de villa toen? Hoe zag je er toen uit? Om te kijken of dat we dat zo authentiek mogelijk terug kunnen Heb je het dan over de tijd van voorsperber? Ja, de, de tijd van, van voorsperber, ja. Ja. Ja. ja, en dat is wel, uh, ja. Ja, wel even onduidelijk, tenminste voor mij en voor heel veel mensen van wie heeft het nu laten bouwen. Daar, uh, de gemeente zegt dat hun het hebben laten bouwen voor een huisarts. En ik hoor van de familie die er daarna in heeft gewoond dat het een fabrikantenwoning was en dat het door bezouw is gebouwd. Maar dat moeten we nog gaan ontdekken. Wij gaan we nog uh, uitzoeken. Ja, ja maar weten. dat is allemaal uh, beschreven de, door de heemkundige kring. Daar, daar moet je ongetwijfeld uh, daar uit, ja. alle, alle informatie kunnen vinden over... Hoe oud is het pand eigenlijk? 1890. 1890. Ja. ja. Maar goed, en dan is het gewoon erg leuk om... Uh, ja, ook de mensen die er hebben gewoond. Hè, ik hoop dat we daar ook fotomateriaal van krijgen. Dat we ook fotomateriaal krijgen van het uh, interieur. Dat we ook daar weer een stukje terug kunnen geven. Dus ik hoop dat we een stukje authentiek villa weer terug kunnen geven aan de gemeente van mm -hmm. mm -hmm. ja. ja, Dat is eigenlijk onze insteek. Maar na Van Verzouw is er een familie Sperber ingekomen gekomen. En, en die hebben eigenlijk niet zo heel veel veranderd aan, aan het interieur. Of, of heb ik dat mis? Nee, het lijkt ons dat ze eigenlijk helemaal niks hebben veranderd. Mm -hmm. Zover wij kunnen zien. Uh, Toevallig is er vandaag een bouwhistorisch onderzoek geweest. En hier en daar heeft hij wat uh, behang. ...van de muur afgepeuterd en dan blijkt eigenlijk dat het achter het bank al het, uh, al het uh, schilderwerk uh, heel fijn, allerlei verschillende kleuren, heel veel uh, uh, ja, van, van lichtbruin naar donkerbruin, heel veel scharkeringen, die zitten er nog steeds achter. Dus dan kun je het terugrestaureren? We kunnen het helemaal terugrestaureren, hmm. heb ik het gevoel, ja. ja, ja. ja. ja. Inmiddels is Sjaak uh, Sperber uh, aangeschoven. We hebben het over Villa Sperber. Kun je je wel voorstellen? Nee. Het is met uh, de... met uh, Lianne en Bart. Ja. Um, Ik schaar er even bij. Jij ja. kunt dat uh, dan ook wel bevestigen. De indruk dat, uh, dat uh, jouw familie weinig heeft veranderd aan het interieur van de villa. Nou, dat klopt. We hebben in 67 gekocht. En... Uh, toen is eigenlijk alleen het noodzakelijke uh, gedaan, want het uh, meeste was aan de aankoop natuurlijk opgegaan. Ja. En er is toen wel meteen uh, die centrale verwarming aangelegd, maar dat heb je al wel gezien apart. dat is dus een oude ringleiding. Hm. Dus je kunt geen enkele radiator uitzetten en uh, dat soort, dat was nog echt uh, de begintijd dat dat gemeengoed begon te worden. Nee, dat klopt, dus we hebben een uh, aantal zaken die echt per se moesten. Uh, er was onder andere de behang in de voorkamer, ja. daar zat oorspronkelijk leren behang op. Ja. Mm -hmm. dat, uh, dat is met, wat uh, is het, een soort wol, wol of zo denk ik. Hè. Dat, uh, wat er wat, uh, nu op zit, ja. Ja, wol en, uh, ja, precies, inderdaad, uh, strenge wol. En de slaapkamers, de lichtkoepels zijn er een gemaakt toen, want dat moest uh, van de gemeente, mm. lichtkoepels zitten op de slaapkamers. Mm -hmm. En het leer, het originele leer, dat was echt helemaal uh, versleten. Dat was vergaan, dat vergaan ja. ja. Dus was, uh, maar daar zit nog uh, dat zit een pomp in. Ja, is dat... ja. ja die pomp. Ja, ja die, is het, die, is die zat is er is toen ook al uh, in. Is die, uh, die, uh, die, die nog pompen. werkt? Kopere pomp is dat, die, uh, in de keuken. Ja. ja. Ja, als het goed is, als onze plannen doorgaan, ja. dan gaat daar de scheidingsmuur uit en komt daar straks een bar. En dat is natuurlijk wel heel mooi, want dan is de pomp in zicht. Ja. Dus kunnen al die mensen op die pomp zien? Mm -hmm. ja. We kennen tegenwoordig alleen nog maar het begrip bierpomp, denk ik. Hè? Maar dat is dan uh, nog een echte waterpomp. Ja. Echte water. Functioneert die? Nee, nee, nee, nee. Oh, nee. Nou, voor je chef dus wel. Alleen je moet wat ah, gaat er boven maar, wat water in gieten. Ah, juist, dat is de truc. Dat was dertig jaar geleden misschien wel zo. Boven wat water in gieten. Dat was om hem aan de gang te krijgen gooi je er dan een paar emmers water uh, in ja, dan en dan begon dat uh, te lopen en dan uh, popte well, ik heb er wel grondwater uit zien komen maar dat is al heel lang geleden hoor. Ja. Mm -hmm. <laughs> ja. we gaan het gewoon proberen ja. jullie gaan uh, restaureren en uh, in 2016 medio 2016 zou het allemaal klaar moeten zijn ja, verwachten we met jouw ja. beide rechterhanden en een timmerman en verder weinig hulp? Nou, er zullen wat, uh, wat uh, wacht, uh, Ambachtslieden aan te pas moeten komen natuurlijk ja. voor het werk en eventueel het stukwerk. Ik, ik, ik, ik weet het nog niet, we zien het wel als we het behang van de muur af hebben gehaald wat er, uh, wat er achter blijkt te dus ja. zitten, dan, uh, daarmee kunnen we verder. Maar dat is in ieder geval het streven? Ik kan er nu nog geen zinnig woord over zeggen, maar het streven is, streven is begin is... 2016. Ja. Begin 2016? Ja, ja ik ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan willen jullie alles klaar hebben, want jullie hebben verschillende componenten van dingen die jullie daar willen gaan doen. Uh, restaurant, ja. let and breakfast, uh, ja. accommodatie voor vergaderen en noem maar op. Willen jullie dat allemaal in één keer starten of kan dat, dat ook fase gaan? allemaal in één keer klaar hebben, ja. Maar goed, er, er gaat al een half jaar overheen waarschijnlijk voordat we alle vergunningen binnen hebben, dus pas dan kunnen we echt van start. Wat we nu kunnen doen is uh, lekkages op het dak, eventueel wat, wat slechte kozijnen aan de buitenkant uh, opknappen, uh, delen daarvan vernieuwen, ja, wat, wat echt kapot is, dat mag vervangen worden. Dat, dat mogen we doen. De tuin kan alvast leeggehaald worden. Ja. Er zal ruimte geschapen moeten worden, er komt straks een, een paviljoen en daar hebben we toch een groot deel van de tuin voor nodig. Ja. Ja. Jullie verwachten natuurlijk alle medewerking. Wij verwachten van de gemeente alle medewerking. Van monumentenzorg ook? Uh, dat is nou de vraag. Wij zijn er geweest uh, in Berg bij het monumentenhuis. En uh, ook die waren erg enthousiast over, uh, over de, de opzet van het restaurant mm -hmm. en dergelijke. Alleen ja, ze zullen toch het uh, bouwhistorisch onderzoek af uh, willen wachten en kijken wat er uitkomt. Om echt te zien wat, wat behouden moet blijven. Wat dat voeren op... zij uit. En dat voeren zij uit. Ja? Nee, nee, dat nee. Het, het, nee het dat, externe dat, dat is een onafhankelijk onderzoek. Hè, maar oh, het, het Monumentenhuis die gaat wel bepalen van wat wel ja. en eh, wat niet uh, mag. Het, het lijkt wel tot randvoorwaarden wat jullie kunnen doen aan verbouwing. Ja. En ook het soort activiteiten dat ja. je erin kunt ontwikkelen. Had ja. het bijvoorbeeld ook over de muur? Ja. Ik, dat je betreft ook Als teruggeven de naar het de dorp, dan denk ik. Ja. Uh, iets meer zicht op wat daar staat, uh, kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Wat ik nu verwacht, is dat, uh, dat een gedeelte van de muur weg mag, maar niet helemaal. Er zullen details moeten blijven staan. Nou, ja, op de hoek daar, ik aan dan. Ik, ik hoop het. Ik hoop dat er op de hoek nog een nou, stukje is. Dat er een fragment nog mag, uh, moet blijven staan en uh, dat de rest nog grotendeels weg mag. Zou wel het mooiste zijn voor, uh, voor de uitstraling naar het plein. Zou als wel nodig zijn, denk ik. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Maar ja, als het niet mag, dan houdt het op. Ja, maar dan moet je niet akkoord gaan met de plannen om, uh, om, om een restaurant daar ook te maken. En, en uh, de verbinding te maken met, met het plein. Ja, ja. Maar we wachten even nou niet over de gemeente. Die even nou over het monument. Ja, ja, ja. ja, de, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, want de gemeente. De gemeente, de gemeente ja, als er in de gemeente ligt, dan mag je gewoon plat. Mm -hmm. ja. Zonder mm -hmm. probleem, ja. Ja. Nou, daar, zijn, daar zijn iedereen bij de gemeente is daar denk ik wel over eens dat hij hoort. Ja. Maar vooral als je het cultureel centrum erbij wilt betrekken, bij het plein, ja. dan moet ja. die muur al weg. Ja, maar dan zou zelfs de hoge muur aan de, aan de kloosterstraat uh, weg moeten. Ja. Het uh, is ja, dus, dus helemaal de vraag of mm -hmm. dat dat dan mag. Zeg, ik heb uh, even een kleine stiekem gedachte gehad, maar ja, ik uit hem toch maar gewoon hier. Uh, gaan jullie ook een beetje concurreren met het Jan van Bezouw? Nee. Wij nee. Nee. Nee, gaan helemaal sure. niemand concurreren. Als je zalen gaat doen en, en, en alles. En, oh. en een cursus. En, ja, maar die cursussen die, die... Zijn intern. Die zijn intern. Hè? Interne cursussen. Ja, ja. Leg dat eens uit. Leg dat eens uit. Nee, nou. Jullie aanpak lijkt wel enigszins op wat ze nee, ja, nee, doen. Nee, Ik denk dat hetgeen wat wij gaan doen, dat het alleen maar voor iedereen uh, de, de, alles versterkt. Ook, ook uh, de restaurants bij ons uh, in de buurt en, en uh, de terrassen. Ik denk als er meer uh, levendigheid in het dorp komt, dat, dat zelfs de hovel daar uh, baat bij heeft. Dat zelfs de hovel weer, weer uh, veel meer uh, levendig wordt dan uh, dat die nu is. Maar ja, goed, dan kijk je naar het commercieel. Maar als je kijkt naar mijn stukje, de keurzen die daar gegeven worden... zijn vooral keurzen uh, die nu ook gegeven worden vanuit stichting Respect. We hebben de opleiding Jobcoach afgerond. We willen daar in ieder geval ook trainingen in gaan geven. En ik ben samen bezig met Paul Bemelen om te kijken... of we Respect opleidingen op kunnen gaan starten. Er zijn eigenlijk dan echt opleidingen die nodig zijn om kinderen weer... Ja, verder op te leiden, want in verband met de participatiewet dus moeten mm -hmm. wij jongeren toch aan het werk krijgen. Mm -hmm. En wij merken dat met onze doelgroep dat het vaak heel moeilijk is om het reguliere traject in te gaan. Ja. Oh, dus die, uh, die trainingen die hebben precies uh, betrekking op wat respect doet. Op de doelgroep, hè? Ja, ja, ja. Al ah, ja. Ja. Oh, niet zomaar, uh, nee, niet van, zomaar alles, van alles en nog nee. wat. Mocht het zo zijn dat, het, dat de twee lokalen leegstaan dan, en, en iemand wil heel graag bij ons een cursus geven, ja, natuurlijk zijn wij dan op te zeggen: van nee, dat mag niet. Ja, ja, ja, ja. Nee. Ja. Ja, dat maar goed, ja, wij moeten dan niet beperkt worden in onze ruimte. Nee. nee. Um, respect, vertel eens iets meer over respect. Um, jullie zijn zorgondernemers, hè? Ja. Die, die, die, hebben jullie dat ook gesticht, die, die instelling Respect? Ja, dertien jaar geleden. Dertien jaar geleden. Mijn inlaat schrijven bij de Kamer van Koophandel. Omdat ik stuk liep in de reguliere zorg en mijn eigen visie had. En vooral op het gebied van autisme spectrumstoornissen. En dat is natuurlijk heel breed, hè? Ja. Daar vallen allerlei problematieken onder. Daar ben ik eigenlijk begonnen alleen. En de naam Respect was eindelijk de naam van, een jongen riep altijd, luister dan naar haar. Zij snapt mij. Zij heeft tenminste respect voor mij. Zij heeft respect. Voor ja, mij, ja, ja, ja. Ja, ja. Goed, en dan word je smorgens wakker en denk je, ja, dat gaat dan worden. Respect. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, en ja, goed, en ik snap wel waar hij het over had. Vaak, uh, als je toch anders bent als een ander. Een andere denkwijze hebt net de wereld op een andere manier beleefd. Dan is het vaak heel moeilijk dat mensen je begrijpen en respect voor je hebben. Ja. En goed, fila respect is dan ook daar gewoon een, een verlengstukje van. Een uitvloeisel van. Ja, ja. ja. Want momenteel uh, doen jullie dat ergens op de Tilburgse Weg. Ja, Tilburgse Weg 154a. 154a, waar is dat weer? Schuin tegenover de boskens. Daar staat geen uh, groot bord op, geloof ik. Hè? Nee. nee, wij houden nee. niet zo van reclame. Nee, nee. Ja. Kijk, dit vind ik een ander project. Er is ook een restaurant dat moet natuurlijk gaan lopen. Dus daar moet je natuurlijk reclame voor maken. Maar uh, bij Stichting Respect ging het altijd via mond op mond reclame. Mm -hmm. Je bent in je eentje begonnen. En uh, als ik goed gelezen heb, heb je 22 mensen momenteel uh, ja. werken. Ja. We begeleiden uh, 90 kinderen. 90 kinderen? Ja, en dat, doen we, ja, dat is eigenlijk zo langzaam opgebouwd. Ik moet zeggen dat ik zelf alle kinderen ken. Oh. En ook al hun ouders. Ja. dat het... Uh, de eerste jaar ging het heel snel, dus zat ik bij een uh, jeugdpsychiater uh, in de praktijk. Dus kwamen er heel veel kinderen naar mij. Maar dan merk je gewoon dat het te hard groeit en dat je er uh, zelf geen kijk meer op hebt. Want wat is jouw discipline? Waar, waar heb jij voor geleerd? Ik kom uit de jeugdpsychiatrie. Uh, jeugdpsychiatrie? Ja. En ik uh, ja, ben heel erg bekend met autisme. In de tijd dat ik uh, de eerste, uh, het eerste autistische kindje had, toen praat ik over 35 jaar terug. Toen hadden ze eigenlijk nooit van autisme gehoord. Toen was dat een beetje in de opkomst. Als zodanig werd het benoemd. Ja, en eigenlijk heeft me altijd dat heel erg aangetrokken. En eigenlijk daar ook nooit uitgegaan Nee. En ben jij er ook bij betrokken bij de respect? Ik ben er zijdelings bij betrokken. Zijdelings? Ja. Ik doe wat... Ja, administratieve taken heb ik. Ik, heb, uh, ik, ik, ik zorg voor uh, alles rondom het pand. En uh, we hebben een groot bos achter het huis. Dat, uh, dat hou ik bij. Ja. Uh, we hebben onlangs een, een, een pand uh, opgeknapt op de Bredaarsweg. Waar jongeren wonen. Er wonen hier vijf uh, ja, jongvolwassenen. Um, dan uh, wordt nu... Uh, Filosperbo wordt door mij onhandig genomen. Ja. Ik ben van de oorsprong werktuigbouwkundige. Ah, ja. Maar ik heb heel veel in de, toch in de bouw gezeten. Ja, heel dus veel. Ja, op die manier uh, ja. uh, gaat uh, de Stichting Respect ook een partner worden straks voor de gemeente Boerle in die transitie die jeugdzorg. Ik dacht dat er een keer een, een crossover zou komen tijdens dit gesprek. Maar... Uh, Ga, ga je ook je, je diensten aanbieden aan de gemeente Goorle en dan kan de gemeente Goorle bij jullie zorg inkopen? Ik geloof dat het op die manier gaat, of niet? Op die manier gaat het. Je kunt je eigen melden. En dat hebben we ondertussen gedaan. En uh, de aanbestedingen uh, moeten, aanbesteding. ja, moeten we voor 25 september uh, indienen. Oh, Daar ja. zijn we hard mee uh, ja. bezig. Ja. Ja. Ja. Maar, maar er zijn natuurlijk uh, meerdere uh, aanbieders. Ja. Is Compaan er ook een van? Of uh, is dat een andere shoppieter? Ja, compaan? Compaan aan de bocht? Ja. Die zit daar ook in, hè? Die zit er ook in. Hm. Ja. En die grootte dus... denk denken, Amarant en zo. Ja. Ja. ja. Maar ja, op dit moment blijft het PGB. Het blijft maar aangehouden. 2015 is een overgangsjaar. En uh, in dat jaar uh, moeten we zelfs ook uh, vanuit de centrale overheid, maar dat hadden we zelf ook al lang bedacht, uh, gebeurt er eigenlijk uh, van, vanuit, vanuit de, de, de klienten, klantengericht uh, gezien gebeurt er eigenlijk niks. Ze die, die, blijven gewoon hun eigen de zorg en hulp ontvangen die ze, die ze tot nu toe hebben gekregen. 2015 dan weten we ook wat meer over cijfers uh, van, van de, van de ...van de zorg... ...die regionaal ook uh, wordt voorzien. Op het ogenblik is zo, het zo... ...dat werd allemaal vanuit de centrale overheid... ...en vanuit uh, de provincie gedaan. Dus die deelde dingen niet in per gemeente. Nee. nee. Dat, dat ging gewoon over, over de klanten. En vooral als je het hebt over... Uh, over uh, ...zorg net als bij Compaan en de Bochten, wat, wat eigenlijk nog een vrij... ...strikte discipline is. En nu heb je het woonplaatsprincipe. Dus de gemeente waar uh, iemand vandaan komt, uh, of zijn ouders vandaan komen, dat wordt de gemeente die de rekening krijgt. Daar, zat, daar zit het Rijk nog niet zo ver in. En dat uh, vertaalt zich dan ook in de Rijksbijdrage naar de gemeentes. Die cijfers, die, uh, die, daar liggen wel cijfers nu. Maar die zijn uh, ja, boterzacht, uh, zoals dat heet. Maar wij moeten wel zorgen dat er geen enkel kind door de mand valt. En, uh, ja, dan zeg je voor de, voor de cliënt, verandert er niks. Uh, alleen uh, daaromheen zit, zit, krijg je een totaal andere organisatie en het is anders gestructureerd. Kun je dat echt uh, waarmaken? Ik bedoel, uh, die klant die, die zal een, bepaald, uh, een bepaalde hulpverlener gewend zijn, maar het is toch helemaal niet gegarandeerd dat hij die, die hulpverlener terugkrijgt. De, de bestaande wel? Ja. Bestaanden. De bestaande blijven in ieder geval van Goorla uitgezien. Ik moet voorzichtig zijn, want uh, je hebt lokaal en regionaal uh, beleid. Wij hebben samen met Oosterwijk, uh, Hilverenbeek uh, mm -hmm. en Dongen... ...hebben wij met z'n vieren een, uh, een bepaalde uh, uh, hoe heet dat? Uh, aanbesteding uh, gedaan... ...waar, uh, waar Elian blijkbaar ook op uh, heeft geheerd. Er zijn 50 zorgaanbieders, uh, geloof ik, die daar... Uh, die daarop ingaan, dan gaan we eind september uh, komen die namen uit de hoed als het goed is. Maar de mensen die nu ergens bij een, een dienstverlener zitten, die blijven daar gewoon zitten. Mm. Dus alleen voor de nieuwe instroom gaan we op een andere manier werken. En het zijn ook twee aanbestedingen. Hoezo? Uh, de aanbestedingen, we hebben een aparte aanbesteding voor, uh, voor, de, voor de zorg voor uh, bestaande... ...klanten en een aparte aanbesteding... ...voor de zorg voor nieuwe instomers. Oh, dat lijkt me allemaal... Uh... bestaande... ...als ik het goed begreep ja. heb, is er toch... Ook ...sprake van eventuele tariefaanpassingen? Daar heb ik... ...nog niks van gezien, Gerard. Ja. Wat, wij, wat, wat wordt er dan... ...aanbesteed voor de bestaande gevallen? Uh, jawel, de, bij, de, bij de... ...bestaande gevallen wordt wel bij de... ...bestaande dienstleders wordt er wel gezegd van... ...nou, PCM... Heeft, heeft tarieven berekend die redelijk zouden moeten zijn. Uh, daar hebben wij in heel de regio hebben wij die cijfers uh, gekregen. Er zijn er negen gemeentes van Hart van Brabant. Maar Tilburg als centrumgemeente. Die tarieven voor het bestaande die, uh, die PGM heeft, uh, heeft berekend... die uh, wijken soms heel erg af. We krijgen een uh, korting van 25%... ...op de Rijksbijdrage. Uh, dat zal zich moeten vertalen. We hebben gezegd, nou, sommige tariefsberekeningen van, uh, van de PGM... ...die gaan zo ver naar beneden. Dat is niet redelijk om dat van zorgverleners te vragen... ...om voor die tarieven te gaan werken zo in één keer van de ene dag op de andere. Dus die, uh, wij hebben dat, die 25% ook als maximum. Als de berekening minder is als 25%, houden we dat aan. Dat betekent dus dat de gemeente er sowieso geld bij gaat stoppen volgend jaar. Mm -hmm. Omdat, uh, om, dat, uh, om, om die val te kunnen, te kunnen compenseren. En, uh, maar voor de nieuwe, dan gaan we heel anders werken. Want dan gaan we niet meer werken op uh, uurtje factuurtje, dan gaan we werken op resultaat. Als we even het over de oude hebben, dan een muziekje en dan naar het nieuwe gaan. Ik vind dat het allemaal goed. prima, era. Ja, Nee, want bij die oude, dan hoor ik nu dat tarieven potentieel 25% omlaag kunnen. Dan denk ik, ik, had dat drie jaar geleden ook niet dan geïnventariseerd kunnen worden. Of zes jaar geleden. Dat is toch niet zo moeilijk om te verzinnen als je met elkaar ja. vergelijkt. We gaan vooral uh, praten met de provincie. Want toen was het nog niet van de gemeente. De, de, de jeugdzorg, we hebben het nou tegenwoordig ja. trouwens meer over jeugdhulp als over jeugdzorg. Ja. Uh, maar uh, die, uh, die is altijd vanuit de, vanuit de provincie gemandateerd, vanuit het Rijk, uh, aangestuurd en geregeld. Daarom is dit ook de moeilijkste van de drie transities. De jeugdzorg omdat, is het ja, moeilijkste. Omdat uh, de gemeenten daar nauwelijks of geen ervaring in hebben. Kijk, wij weten er nog iets van, omdat we kompaan aan de bocht in huis hebben. Maar als ik jou vertel dat toen ik aantrad... 4,5 jaar geleden eh, had, had vanuit de gemeente nauwelijks iemand contact met Compaan en de bocht. Dat is een paar jaar enorm veranderd. Ja. Goed, laten we daar dadelijk op, op doorgaan, op, op die transitie en hoe het er dan gaat uitzien nadat dat is overgegaan naar de gemeente. Een muziekje. Uh, Gerard, weet jij welk muziekje? Ja. ja? Want uh, op dit moment zijn naast uh, zorgtransities transities en drukke jonge ondernemers ook presidenten in beeld. Die allemaal militairen uh, uitsturen en het volgens mij ook allemaal niet zo goed doen. En mijn naamgenoot Boudewijn de Groot heeft daar 50 jaar geleden al ja, een liedje ja. de over gezongen. Ja, meneer de president. Wel ja, ja. Van, Dat het toch wel beter kan wat presidenten doen. En dat lijkt mij nog steeds heel actueel. Ja.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 we hebben ons daar uh, niet zo mee bezig gehouden. We gingen gewoon door over PGB's hier uh, tijdens. Uh. Maar goed, uh, die transitie. Uh, is de gemeente Goorlen uh, bekeken op, op uh, ver het is? Er was een programma onlangs, uh, was het tegenlicht, uh, waar, waar een aantal gemeentes waren onderzocht uh, hoe het ervoor stond. Die scholen hebben er ook aan mee gedaan, Jacques. Alle gemeentes zijn Alle onderbaan. gemeentes? Ja. En Goorle was er niet bij, die uh, slecht zat? Nee, tuurlijk niet. Ah. <laughs> Zo! <laughs> nee, goed. Nee, uh, het belangrijkste wat zonder dus onderzocht is uh, voornamelijk de regionale samenwerking geweest. En uh, de regio Midden-Brabant die zit in de top. Mm -hmm. En wij lopen, wij lopen best wel voorop. Uh, in ontwikkeling we hebben niet zitten wachten. Er zijn een aantal gemeenten dus die hebben gewoon zitten te wachten totdat het een keer door de kamer kwam. Nou, dat is twee maanden geleden geloof ik. Ja. En die moeten nu nog gaan nadenken hoe ze het gaan doen. Ja, dan, uh, dan red je het niet. En dat denkwerk is hier in Gohle allemaal gebeurd. Allemaal in deze regio in de is dat ja. allemaal gebeurd. Ja, ja, ja want uh, we hebben ons altijd, ja, wij, uh, verbaasd over over. Uh, dat scholen dat altijd zo, zo, zo zelfverzekerd. Uh, meestal zijn we dat niet zo. Maar hier wel over, over deze transitie. Dat ging allemaal wel. Dat hadden we allemaal. Uh, dat, zat, zat, nou, dat werd goed voorbereid. Dat uh, maakte ons geen zorgen over. Ook tijdens uh, de verkiezingscampagne. Die nog niet zo heel lang geleden geweest is. Oh, daar was iedereen het wel over eens. Dat, uh, dat gingen wij wel, wel klaar die klus. Terwijl ja. in de media. In de, in, de, in de kwaliteitspers laten we zeggen. En voortdurend gezegd werd. Ja, maar dat gaat niet lukken. De, de gemeentes zijn er werkelijk niet op voorbereid. Die, die discrepantie heeft mij wel verbaasd. Mij niet zo. De, ja, media, niet zo. Die, nee. de media hebben een eigen wereld soms. En, uh, ja. ja, maar Dan kan ik ook zeggen, wethouders hebben dat ook. Dat hebben wethouders dat ook. ook. Dat klopt. Alleen, uh, als je merkt dat het wordt bevestigd ook... door wat er in daadwerkelijk gebeurt... als er bijvoorbeeld zo'n onderzoek is waarin dan blijkt dat we wel zover zijn, dat uh, wij twee jaar geleden bij, in Rotterdam uh, bij een commissie moesten komen die was ingesteld uh, door de staatssecretaris om te kijken, zei, is jullie transitieplan klaar? Mm -hmm. ja, dat is de eerste stap, hè, de transitie van 2014. Naar, toen was het nog naar 2014 toe. Ja. Inmiddels is dat weer een jaar vertraagd. En uh, toen kwamen wij daar als beste uit met onze regio. Ja, dan mag je zelfverzekerd zijn, mm -hmm. denk ik, ja. Mm -hmm. En dat we er nog niet zijn, dat klopt ook. Dat moet je realiseren. Maar we kunnen wel met z'n allen in een hoekje gaan zitten schoppen en zitten te huilen van... Uh, ...en dat lukt niet en dat kan niet en uh, ondertussen tikt de klok gewoon door. Kost je een hele hoop energie en je lost niks op. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar, maar concreet, bijvoorbeeld de ICT, is die in orde? Is die uh, daar op het gemeentehuis aanwezig om, om, uh, om het allemaal uh, te registreren, te administreren, bij te houden? De eerste en... denkfout is de ICT op het gemeentehuis. Goed, corrigeer me maar met al mijn denkfouten. Want uh, de ICT op het gemeentehuis is wel in orde, daar niet van. Maar het gaat er nou juist om, de gemeente moet zich niet de deskundigheid aanmeten van de professionals die die deskundigheid in huis hebben. De gemeente heeft maar één professionaliteit en dat is zorgen dat het bestuurlijk goed in elkaar zit, dat het proces goed verloopt en eerlijk verloopt en dat er op de juiste manier geregisseerd wordt zoals wij zeggen. Mm -hmm. Maar de uitvoering moeten we vooral laten doen door de, door de, door de specialisten, door Bureau respect als het, uh, en door andere uh, de, uh, deskundigen. En ja, er komt een, een, een, een, waarschijnlijk een groot centraal systeem, regionaal, eh, aangestuurd. Waardoor je dingen aan elkaar kunt koppelen. Maar dat komt meer vanuit de gedachte, je hebt bijna geen enkele, enkelvoudig probleem. Het zijn bijna altijd complexe problemen. Mm -hmm. En eh, één gezin, eh, één plan is het ideaal. Of dat altijd lukt, weet ik niet. Maar daar gaan we wel proberen. En dan gaan we zeggen, als ik uit één gezin één kind heb... Met een sterk afwijkend gedrag, en ik registreer dat niet, dan kan ik niet voorkomen dat het tweede kind hetzelfde probleem gaat krijgen. Maar Terwijl die centrale de... software die komt, die wordt, komt niet op het gemeentehuis. Hè? Nee. En maar, maar de, de maar bestaande. Maar niet. Ja? Nou, de, nou, de inkoop ja. is daar wel van gedaan. Hoor. Ja. Nou, hij ja, staat er nog niet daadwerkelijk. Nee, nee, hij, kijk, er ik komt een regionaal Ik heb begrepen wel. dat we niet al te zeer moeten zeuren over hoe goed het uh, allemaal gaat. Uh, maar juist op ICT gebied koppelen van, uh, van systemen uh, bij elkaar brengen van data uit verschillende bronnen. Als je kijkt naar het patiëntendossier, elektronisch. Wat we ja, hier over hebben is eigenlijk een identiek uh, verhaal. Dus dan zeg ik, daar zou ik pas gerust maar op zijn. Heb je, zijn. Dan, over heb je het dan over privacy? Nee, over überhaupt. Een administratiesysteem van een zorgverlener moet kunnen communiceren... ten aanzien van een hele reeks van data met een andere leverancier, met een financier. Met verschillende blokken die er bestaan en die gebruiken allemaal verschillende systemen. Zo is dat gegroeid, kunnen we niks aan doen. Uh, maar in de nieuwe aanpak wil je proberen dat soort gegevens bij elkaar te brengen? Want anders kun je het verwachtingspatroon dat gegroeid is dat je door het meer te decentraliseren dat je daar juist korter op kunt zetten. Daar heb je dit soort administratieve koppelingen voor nodig en die zijn gewoon moeilijk te maken. En dat komt niet door onwil, maar doordat steeds blijkt dat dat soort koppelingen een probleem zijn, juist in de, in de details. En daarom, uh, verbazen bij bijvoorbeeld... Ik zag de notitie van de, van de nieuwe aan opzet van het loket. Bij ICT staat dan pro -memorie. Ja. PM. Dan denk ik, ja... ja klopt. Daar zal ja. ik heel veel geld aan besteden. Niet om graag ja. heel veel geld te besteden, maar, maar om dat het heel het, snel... Dat het dwaalt een beetje af van, ja. van het eigen onderwerp. Maar uh, waarom dat bij het zorgloket PM staat, komt... Omdat wij bezig zijn met een intensieve samenwerking... Tussen drie verschillende gemeentes... En we willen proberen daar wel zoveel mogelijk te investeren in gelijke uh, ICT-systemen. En dat zal soms betekenen dat het Goorlesse systeem uh, dominant wordt. En dat kan ook betekenen dat het uh, Oostenrijkse of het heel Van Beekse, uh, systeem dominant wordt. Maar als je bijvoorbeeld voorbeeld kijkt, uh, een van de andere transities is uh, de participatiewetten. En uh, toevallig zit ik in die business ook. Er is een groot CRM-systeem opgezet. Wordt aangestuurd nu vanuit de regio uh, Hart van Brabant. En wordt uh, gevoed onder andere door het UWV. Wij hebben daar onze basissystemen bij burgerzaken uh, en op sociale zaken op aangekoppeld. Met gradaties in uh, autorisatie. Dus uh, niet iedereen kan zomaar dat systeem in en iets van dat iemand opzoeken. Ja. Dat is mm -hmm. privacy. Maar privacy moet je ook, uh, zeg ik al, moet je ook niet overdrijven. Als privacy het belang van de, van de klant uh, schaadt, dan moet je het vooral even opzij zetten. Als je bij de jeugdzorg is, dat, is dat ook uh, aan de orde van de dag. Dat wordt dan soms, hè, dan krijg je vanuit het bureau jeugdzorg krijg je bijna geen gegevens los. En mm -hmm. ja. uh, die schermen dan met, met privacy. Maar dat kind is de dupe, hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Want die kunnen wij dan uh, maar beperkt of helemaal niet de juiste zorg uh, bieden. En dus mm -hmm. blijft dat kind in het gedwongen kader zitten en uh, he, de, uit huis geplaatst en weet ik veel wat voor verschrikkelijke dingen en allemaal meer. Die we soms uh, wel moeten, maar niet willen. Mm -hmm. ja. ja, maar toch vind ik dit wel een beetje kort door de bocht. Als je kijkt naar het ICT-systeem -sy bijvoorbeeld van de ziekenhuizen, we hebben het hier vaak ook ja. over psychische problemen. Ja? Van, uh, van betrokkenen, ja, ja, zeker GGZ in, uh, in de jeugdstukken. Huh? Dat is volstrekt gescheiden van de reguliere ziekenhuissystemen. Dat heeft een reden. en Dat hmm. betekent dat koppelingen van dit soort bestanden en autorisaties die er zijn voor toegang... Uh, aan hele strenge voorschriften uh, moeten voldoen. En inderdaad kan dan af en toe eerst de betrokkenen daardoor in de knel komen. Omdat oh, ja, anderen daardoor toe. niet in de knel komen. Nee, maar dat is het lastige cardiologie. van dilemma's. geen enkel contact heeft met, uh, met uh, de internist. Dan kun je heel grote problemen gaan krijgen. Ja. En nee, dan merk maar... je inderdaad dat er dan op zaal de verkeerde medicijnen worden weggelaten. En de uh, verkeerde medicijnen worden, worden toegediend. Dus maar... ik vind, dat, uh, ik vind dat, dat absoluut het belang in dat geval van de patiënt boven het uh, privacybelang gaat. Nee, want we hebben het natuurlijk over de patiënt. En dat is... ...door ervaringen die elders zijn opgedaan van beperkingen die er af en toe... ...dat is het ene, want ja, dat is mijn vakgebied uh, helemaal niet. Ik hoor ook alleen maar wat dingen hier en daar in, in de straat. En zeg dan, dat lijkt mij een probleem bij het ontwikkelen van dit soort systemen. Dat heeft tijd nodig. Ja, heeft dat uh, in, in de praktijk blijkt het moeilijker te zijn... Uh, ...dan je in het begin optimistisch denkt van dat gaat wel lukken. We zitten in een tijdknaal. Ja. Niet doordat gemeentes dat graag willen, maar omdat door het rijk dingen zijn opgelegd. En binnen ja, maar die beperkingen januari, moet je 1 januari bepaalde is 1 dingen. januari ja. en dan gaan we van start. En dan zijn we nog niet klaar. Dat weten we ook. Ja. Okay. Het enige wat we weten van 1 januari 2015, of je nou over de jeugdzorg hebt of over de WMO, eh, AWBZ, het, eh, andersom eigenlijk. En uh, ook over de participatiewet. Op 1 januari 2015 beginnen we met het nieuwe werk. En dan wordt het werkende weg. Ja, je zult, uh, je zult nog heel veel keren vallen en opstaan. Uh, hopelijk. Ja. Hopelijk op opstaan. Een van de, van de, van de grote gedachten is... Uh, het Rijk kent de mensen niet, maar de, de, de, uh, het lokale bestuur kent de mensen. Staat dichtbij bij de, bij de burgers. Is dat... Uh, niet echt een, een fictie. Dat, uh, wij hebben hier zo'n 23.000 uh, inwoners uh, redelijk. Ja. Uh, kennen we die mensen op het gemeentehuis? 80% is niks aan de hand. Mm -hmm. Dus dat betekent. Uh, maar die hoef je niet 20%. te kennen. Nee. Dat, dat, dat is al. Een nee, mooi, ja, als er mooi... niks aan de hand is, dan, want we zitten nog steeds in een uh, vrije staat. Hè. is uh, geen uh, Big Brother is watching you uh, toestanden. Hè. Dus uh, mensen van niks meer aan de hand is, prima. We zijn er juist voor dat mensen op eigen kracht en zelfredzaam en weet ik veel wat voor decreten mm -hmm. allemaal zijn, uh, hebben. Maar die 20%... Die regioen, cijfers, is dan ja, een reële probleem? zeg je, 20%? Het is een... Uh, ja, is het is een statistische regel. Ik weet 80-20 regel ja. en dan heb je elk ja? probleem getackeld uh, mm. als bestuurder. Ja. 20% en 20 80% kost, uh, van, van de problemen zijn bij 20% van de mensen. <laughs> Klaar. Goed. Zijn nog altijd 5000? Ja, dan maak dat jij. Ja. Ja. Nee, maar de problemenvallen kennen we ja. Die kennen we? Ja. Mm -hmm. ja zo, en, uh, ben je daar? dat je alle probleemgevallen kent hier? Die hoef ik nu niet persoonlijk te kennen. Nee, nee, maar die staan wel geregistreerd. Ja. Okay. en wat nog veel belangrijker is onze nulde en eerste lijn kent ze ja daar gaat het in concreet om natuurlijk ja ja ja, ja ik, ik ga niet naar, naar, naar uh, iemand die losloopt op straat toe en zeg, zegt ben jij misschien een probleemjongen ofzo slaat nergens af mm -hmm. maar een huisarts weet dat wel ja. en, een, uh, en een school heel belangrijk die weten dat ook en maatschappelijk werk, die weet dat ook. Ja. En als het echte, echte zorgproblemen worden, want een hele hoop probleemgevallen kunnen we gewoon oplossen, hè? Ja. Ja. of helpen, of ondersteunen, of op de juiste, juiste weg zetten. En sommige die dan echt een groot probleem worden, daar hebben we dan een, een soort overleg voor wel op het gemeentehuis, de buurtregie. En daar zitten een aantal dienstverleners bij, inclusief ja. politie en uh, Maar dat was weer. altijd al zo. Maar, maar klopt het ja. wel dat, dat, uh, dat uh, ja, dat wordt toch gezegd, het Rijk uh, staat zo verder vanaf. Maar de, de, het lokale bestuur niet, staat er dichtbij. Is dat, dat betekent is een dat je makkelijker de, maatwerk kunt leveren. Dat, dat, uh, dat, dat, dat is het punt. Dat je, ja, inderdaad, dat maatwerk kunt leveren, ja. Dat vanuit uh, de provincie en Rijk niet, niet uh, geleverd kan worden. Maar die werkte ja. toch ook al met, met die uh, plaatselijke uh, hulpverleners. Nee, die hebben allerlei algemene regels afgekondigd... waar het hele land zich aan moet houden. Het Bureau Jeugdzorg is zo'n zo heel statisch geheel. Het zijn allemaal goede mensen die daar zitten overigens. Ja. Maar, uh, maar de organisatie op zich is gewoon half uh, lam gemaakt... door alle regels en alle uh, toestanden die eromheen oh, ja. zitten. Terwijl bij ons veel sneller... als we hier iets aan, aan de hand is met een kind van... Uh, ...van uh, wat nou bij Compaan aan de bocht zitten, noemen we het maar, maar even... Hè. ...want dat, dat zijn, uh, als we uit ouderlijke macht zijn uh, ontzet, zijn de inwoners van Goorlen... ...dan zitten wij veel sneller bij Compaan aan de bocht... ...als uh, dat uh, de afdeling welzijn van uh, SZW uh, in Den Haag uh, er zit. Ja, oké. Okay. Uh, Lianne, jij uh, zei uh, straks dat, dat, uh, dat je uit frustratie met de reguliere gezondheidszorg... Uh, ...voor jezelf was begonnen. Hoe kijk jij naar dit hele verhaal van, van uh, die transities? Ik ben het wel met Sjaak eens. En ik hoop dat je daardoor het gezin beter in beeld krijgt. En ik hoop, want het is natuurlijk allemaal vrijwillige hulpverlening. Waar de mensen om vragen. Hmm. Daar lopen wij best wel eens tegenaan. Vooral bij de jongere kinderen. Ik hoop dat je daar dan meer in kunt. Doordat het gezin meer in beeld is. Dat je ook meer met z'n allen de problemen ziet. Ja. Want wij zien heel veel dat... Uh, gezinnen die hulp nodig hebben, als het er dichtbij komt, uit angst gewoon aan het vluchten gaan. Mm. En waardoor, het, waardoor je gewoon niet de goede zorg kunt geven. Mm. En dat vind ik wel eens heel frustrerend. Bij een kind zullen of de ouders daarover beslissen. Ja. Dus bedoel je dan met vluchten? Letterlijk, letterlijk. verhuizen? Of ook geestelijk nee, word, afsluiten? voor Dat, maar ook, uh, maar ook gewoon stoppen met de hulp en gaan shoppen. Hè? Ja. En dan denk ik wel eens, ja, dat is gewoon wel heel jammer. En ook hier in Goerle. Ik hoop... Kijk, hier in Goor, zijn zoveel mensen die eigenlijk hulp nodig hebben. En wij zitten dus overal, in heel Brabant. En ik zou het zo fijn vinden om te ontdekken waar hier de hulpvraag ook ligt. En dat we daar hulp aan kunnen gaan bieden en dat we er geen afstanden voor hoeven te gaan rijden. Je zou ook liever vooral lokaal werken. Ja, nou, als wij hebben, bij ons zijn bijvoorbeeld ook kinderen die kunnen gewoon niet deelnemen aan het, uh, aan het onderwijs. En die krijgen dan bij ons onderwijs, maar dat is dan een soort dagbesteding die je ze geeft. En je hoopt dat ze dan weer naar een school toe kunnen. Bij een paar kinderen hebben we dat ook voor elkaar kunnen krijgen. Vandaag hoorde ik een verhaal van een jongen van vier... die hier in Gorle woont, die nu elf is... die nog nooit naar school heeft gekund. Ja, ja. Dan ga gaan gewoon mijn vingers krieppelen. Ja. En dan hoop ik dat we daar als gemeente Gorle... gewoon meer, meer zicht op krijgen en dat we daar meer in kunnen. Want ik, ik, ik vind echt, ieder kind is te helpen. En de leerplicht dan, samendoen. hoe zit die daar dan mee met... Uh, die hebben gewoon vrijstelling gekregen. Of vrijstelling, ja. Ik bedoel, als zelfs de keizer, speciaal onderwijs zegt... wij weten het niet, wat dan? ja. En het moet allemaal goedkoper. Ja, ja, ja. Zeg je, jij bent uh, op een of andere manier, denk ik, ook wel erkend. Ja, ja, we hebben HKZ. HKZ, ja. Certificeerd. Is dat ja. een certificatie? Ja. ja. En uh, ben je dan nog steeds niet regulier of, of uh, zit je dan nog steeds in een, uh, in een uitzondering? Nou, wij zijn AWBZ, uh, AWBZ-erkenning hebben wij, ah. wij hebben de HKZ-erkenning, we zijn gecertificeerd. Maar helaas, uh, door heel die transities, hebben ze twee jaar geleden besloten geen nieuwe zorgaanbieders aan te nemen. Ah. En ja, en ik ben daar misschien altijd te laat mee geweest, wij hadden het gewoon druk en veel werk, dus ik had daar te weinig aandacht aan besteed. Dus ja, op dit moment heb je er weinig aan. Alleen ik vind wel heel fijn dat je HKZ erkend bent. Wat staat HKZ voor? Ja, dat is een, een bepaald keurmerk. Zoals je KEMA-keur hebt. En dat is een HKZ's keurmerk op de zorg. Dan moet een kwaliteitshandboek hebben. <coughs> Protocollen waar je naar moet werken. Alles moet geregistreerd worden. Wel veel bureaucratie. Maar ja, een ik, beetje op ik, ISO meer. Ja, ja. zoiets. Maar ik, ik, ik merk wel, daardoor ben je wel veel bewuster met je werk bezig. En bij Amarant, of ja, ik zal even geen naam noemen, dan heb ik nou... Maar daar de... kwam je vandaan? <laughs> daar kwam ik vandaan, ik kom ook van Herlehaaf af in Vught. Maar daar was het, ging alles vast aan protocollen. Nou, we hebben nu ook natuurlijk veel protocollen. Ja. Alleen, ons laatste protocol is, als het niet werkt, het protocol, dan gaan we op zoek naar iets nieuws. Mm. En, dan, en als, je, als je die ruimte mm. maar hebt voor jezelf, dan kom je er altijd uit. Ja, ja. Want... maar jullie zijn dan waarschijnlijk succesvol? Ja, dat denk ik wel. Dat denk je wel? Ja, ik ben in ieder geval heel idealistisch ingesteld. En we hebben wel een paar jongeren... Ja, bijvoorbeeld als voorbeeld vind ik altijd één jongen die... Met een heel laag IQ, zei men ooit... Die zit nu op hbo-pedagogiek. Die mm. werkt bij Almorand. En die zegt wel eens... Ik had er ook kunnen wonen. Dan ja, denk ik ja. van... Dat lijkt me dus heel moeilijk als je eigenlijk gewoon slim bent... En je intelligentie is hoog. Maar het autisme beperkt je zo, waardoor het er niet uitkomt. En je moet levenslang onder je niveau presteren. Dat ja. lijkt me gewoon hartstikke ja. moeilijk. Ja. Ik denk, en die ontwikkelingskans... Ja, die moet gewoon iedereen... Uh... Het beste ja, ja. voor... Hoe die heet zelf? die jongen? Nee, die autist die op de televisie is gekomen... Dat is, die is toch... Uh, dat was ja, zo'n zo programma. Ja. En na, nadien kreeg hij een column in, in NRC Handelsblad. Uh, ik ben zijn naam kwijt. Een simpel Ben? Dat ik me dat goed... Redden. Nee hoor, dat, dat, de de de de uh, ja. dat is het dicht bij huis. Ja. Um, maar zo heette dat programma, het beste voor en dan kwam er een... een, een, een nee, in, in, in relatie hiermee, want terecht dat je zegt van resultaat is heel belangrijk. En we werken ergens naartoe, afhankelijk van wie we voor ons hebben, wat mogelijk is en we proberen daar denk ik ook de grenzen bij, bij op te zoeken van zo ver mogelijk ja. te gaan. Wat ik het sterke vind in de teksten die ik gezien heb van de gemeente en ook bij de inkoop. Dat is het belang van uh, resultaatgestuurd ja. bezig zijn. Resultaat Tegelijkertijd denk ik in het inkoopproces dat nu gaande is, uh, lijkt me dat, die klopt niet de klok, oh, goed. Uh, lijkt me dat uh, knap lastig, omdat je juist vaak complexe problemen hebt met meerdere zorgaanbieders. Ja. En je kunt er dan wel een regisseur uh, opzetten. Uh, maar elk van de betrokkenen heeft zijn eigen resultaatverantwoordelijkheid. En als het misgaat zal hij dat afschuiven op een ander. Nou, we hebben hier een, uh, een pilot gevoerd. Dat heb je dan misschien in al die gemeentelijke stukken ook gezien. Samen krachtteam. Waar wij dus een aantal, uh, aantal uh, uh, hulpverleners of, uh, zich hebben gebundeld. ...samen met, met iemand, ook een klantmanager van de gemeente erbij en zo... ...het is niet allemaal uh, die, uh, die, die uh, dit soort casussen bespreken. En in principe is er dan één procesregisseur. En die, die, die spreken wel met al die verschillende disciplines... ...de, de deskundigen, zou ik maar zeggen. Maar er is één regisseur die dat hele gezin en dat hele complex in de gaten houdt. Dat experiment dat, uh, dat loopt nou... En uh, die werken op het moment dat ze in dat team werken, uh, werken ze niet voor hun eigen baas. Dus niet voor hun eigen instelling. Maar dan werken ze voor de gemeente Goorland. Hm. Daarmee uh, kun je nog niet garanderen dat er nooit naar het belang van de eigen instelling wordt gekeken. Maar het corrigeert wel elkaar. Maar die aanbieders dus... waren dat gesubsidieerde aanbieders of commerciële aanbieders? Dat zijn, ja, instellingen die ook allemaal gewoon het hoofd boven water moeten houden. Dus daar zit de TV uh, in, daar zit kleine, de hand andere hand ja, maar of, wij zijn ook een stichting. Ja, zijn het ook, uh, uh, uh, maar niet gesubsidieerd. Je levert diensten en voor die diensten krijg je een vergoeding. En aan het eind van het jaar hoop je dat er onder de streep wat overblijft. En niet ja. dat je tekort komt. Precies. Ja. Uh, ja, maar er hoort wel een beleid als taben, bij. Als er ja. geen beleid bij is, dan nee, hou je het niet lang vol. Nee, nee, dat snap ik. Maar daarmee... Is de invulling wat verschillend als ik een gesubsidieerde instelling ben... ...afhankelijk ook van gemeentelijke geldstromen? Ja, Stelig ja. wat makkelijker mensen beschikken. Maar punt, uit. punt, punt. Een punt vinden. Uh, want uh, oh. we zijn aan het eind van, van deze Golse Kring. Het uur is voorbij. Ik ga nog netjes afkondigen. Lianne en Bart van Huigevoort, dank voor jullie komst hier in uh, deze studio. Veel succes met uh, de Villa Respect. Uh, en uh, Sjaak uh, ook, uh, ja. Uh, we hopen inderdaad dat het uh, goed gaat uh, da, die, met die uh, transitie. En, uh, ja, in uh, ook. januari 2015 is het zover. We houden nou, de vinger aan de pols. We houden de vinger aan de pols, we komen erop terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.